Het is negen uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op de E34 bij Antwerpen is een Poolse bus met jongeren verongelukt. Volgens de eerste berichten zijn er zeker vier doden. De bus viel vanochtend bij Rans door nog onbekende oorzaak van een brug. Hij stortte meters naar beneden en kwam op zijn zijkant op de E34 terecht. In de bus zaten zo'n veertig mensen, vooral jongeren uit Rusland en Oekraïne. De doden zijn volgens Belgische media twee jongeren, een begeleider en de chauffeur.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 De verdachte van 29 werd vannacht aangehouden in het Overijsselse Glanebrug. De agent werd vrijdag meerdere keren gestoken... nadat hij samen met een collega had aangebeld bij een huis in Borne. De agent ligt in het ziekenhuis en maakte nou omstandigheden goed. Een presentator uit Nepal heeft een nieuw wereldrecord gevestigd. Hij presenteerde 62 uur achter elkaar een talkshow. De man Rabi Lamidjani sprak met politici, journalisten en beroemdheden... over het thema Boeddha is in Nepal geboren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 naar Buitengewoon Genieten, met meer dan 2700 unieke wandel-, fiets- en kano-routes van OnTrack.nl. Word vandaag nog abonnee en ontvang een mooi welkomstcadeau. Ook Buitengewoon Genieten? Ga dan naar OnTrack.nl. De onbegrensde liedjes van de Portugese vaderster Cristina Branco, de tot de verbeelding sprekende tekeningen van Marit Thornqvist en een nieuwe roman van Jan Terlouw en zijn dochter Sanne. In kunstel TV, vanavond om 5 over 6 op Nederland 2.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. In het komend uur Geiten, Patrijzen en natuuringenieur Bob van Ursem. Maar eerst, hoe kan het ook anders op zo'n mooie lentedag? Big Broeder. Ja, we zoomen eens even in op een uh, paar nesten om enerzijds aan te geven hoe veranderlijk de natuur toch is. En anderzijds in te gaan op dit hele vreemde jaargetijde. Neem nou de steenuilen en de slechtvalken. Uh, kijk, de afgelopen jaren was bij de steenuilen een drukte van belang. Succesvol in het verdedigen van de nestkast en het leggen van eieren. En oh ja, op één heel dramatisch jaar na het grootbrengen van jongen. Uh, steenuilen waren altijd kijkcijferkanon. Je wist, als je naar de steenuilen keek, dan kreeg je waar voor je geld. En bij de slechtvalken was het vorig jaar, uh, ja, helaas ook letterlijk, een dode boel. Een vrouw die verdween en twee eieren, ja, die lagen er wel. Maar één we werden ook bebroed, maar die kwamen maar niet uit. Hoe anders is dat nu? Bij de slechtvalken is het regelmatig een waar pandemonium. En we zijn nu getuigen van brute vechtpartijen, belagers van die nestkast. Maar het slechtvalkpaardje slaat alle aanvallen af. En er zijn zowaar drie, want inmiddels is ook het derde ei gelegd... drie eieren die keurig worden bebroed. En eh, nou, het ziet er gewoon goed uit, er zijn voldoende prooien. En er is nu een beetje ja, rust in de kast. Kijk, hier horen we de slechtvalk? Ja, maar bij de steenuilen dit jaar, eh, daarentegen, is het hele proces tot stilstand gekomen... sinds het mannetje een paar weken geleden is verdwenen. Het vrouwtje, dat zie je ook heel goed. die zit veelvuldig buiten op de plank te roepen. Uh, vaak in het donker, uh, naar mannetjes. Uh, dat is duidelijk te horen op de webcam. Uh, dit is het vrouwtje. Ja, dat is een vrouwtje. En dit, dit is een uh, mannetje. Ja. En uh, expert Ronald van Harksem, die schrijft op Beleefde Lente... dat statistisch meer dan de helft van de steenuilenparen deze week eieren zou moeten hebben. Hmm. Maar in, in uh, 27 jaar onderzoek heeft de winterkou nog niet eerder zo lang aangehouden. En dus vraagt Ronald zich af of ze dat gemiddelde nu wel uh, zullen halen. Nou, onze roepende steenuilvrouwtje gaat hoogstwaarschijnlijk vertraging oplopen. Ja, dat kan haast niet anders. Want haar roep wordt weliswaar in het donker beantwoord. Maar het is een beetje de vraag of dat uh, gewoon een beetje vreemdgaande mannetjes zijn... die al lang aan de vrouw zijn, of dat het single mannen zijn. En dat is een beetje onduidelijk. Een metgezel heeft zich in ieder geval vooralsnog nog niet nee, aangemeld. wie zich wel aangemeld heeft is een ja? eend. zit hier, ik, ik zit vlak naast oh ja. het glas hier bij <laughs> Stadszichten. En er, er komt nu een hele nieuwsgierige eend. Die komt een beetje Hij wil een handtekening van je. tegen het raam... Ticken. Nou goed, de, de, de een doet niet mee met de Big Broeders, die andere beesten wel. En die hoort u volgende week weer in Big Broeder. Peter Perman speelde zijn vingers blauw op dit slotdeel... uit de Carmen Fantasy voor Viol en orkest... van de Spaanse meesterviolist Pablo de Sarasar, Sarasar, Sarasate. moet het wel goed zeggen. Sarasate. Vanaf morgen is het de week van de teek. Precies een jaar geleden startte Arnold van Vliet de tekenradar. Een website waarop je kan zien wat de tekenactiviteit per gebied is in Nederland. Um, aan tafel Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit en Research Centrum. En onderzoeker Kees van den Weijgaard van het RIVM. Arnold en Kees... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Arnold, nog even voor de mensen die dat allemaal niet hebben gevolgd. Wat is uh, kort de tekenradar? De uh, tekenradar uh, uh, bestaat eigenlijk uit twee dingen. Aan de ene kant een uh, tekenactiviteitsverwachting, zoals je al net zei. Je kan zien waar in Nederland uh, hoe actief de teken zijn op verschillende, in verschillende categorieën. En daarnaast uh, een groot onderzoek uh, wat we samen met het RIVM doen. Van, uh, willen we kijken wat is nou het risico op het oplopen van de ziekte na een tekenbeet? We vragen mensen om teken beter te melden en teken uh, ook op te sturen. Uh, ja, om te kijken van uh, hoe zijn die teken besmet en hoe vaak wordt men nou ziek. Ja, en, en dat je, je die, oh sorry, nou heel even nog even de tekenradar, dat, dat, je, dat je kunt zien waar de teken actief is. Hoe, ja. hoe, hoe en dat kom je al in informatie? We nou, nou, vangen al uh, uh, sinds uh, zomer 2006 wekelijks, of nee, eens in de maand moet ik zeggen, met twaalf uh, groepen vrijwilligers op vaste locaties teken. 200 vierkante meter. En die gegevens hebben we nu gekoppeld aan uh, weersomstandigheden. En daarmee kunnen we dus een goede schatting geven... van wanneer in het jaar uh, de nimfen, dat stadium van de teek... waar de meeste mensen door gebeten worden, wanneer die actief zijn. En ja, dat werkte vorig jaar ook heel goed. Het heeft heel, heel goed gewerkt. En je ziet nu dat dat uh, ja, met die stijgende temperaturen... Uh, ze worden actief. Ja, je ja. kunt ze een beetje vergelijken met die, met die pollenmelder. Hè? Weet je dat mensen met hoorkort weten van, oh jee, nu ja. kan ik daar last van krijgen. En mensen die veel. Daar hebben we de allergierader ja, en de pollenplanner voor uh, ja. ontwikkeld. Een beetje dezelfde systematiek, maar dan de pollen en nu teken. En dan de teken. En wat is nu de opbrengst geweest van één van jaar tekenrader? Ja, die is fantastisch geweest. Um, veel meer dan we verwacht hadden. We hebben, wat is het, Kees? Ruim 7000 uh, uh, tekenbeten zijn gemeld, mm -hmm. en er zijn er 3400 opgestuurd. Teken bedoel je? Teken zelf. Fysieke teken. Ja, ja, fysieke teken die mensen van hun uh, huid hebben afgehaald en die zijn opgestuurd naar het uh, RVM ja, ja. Van die 3400 zijn er weer 2800 mensen geweest die ook nadat ze de teken hebben opgestuurd vragenlijsten hebben ingevuld over het verloop uh, na de tekenbeet of ze ziek zijn geworden of niet. Ja. Ja. Elke drie maanden word je dan verzocht om met het onderzoek mee te doen, want we willen gewoon weten hoe gaat het uh, na al die uh, tijd. Ja. En heb je, heb je ook teken meegenomen, Kees? Nou ja, ik heb even een voorbeeld. Je mag de microfoon ietsje dichter. Ja, iets dichterbij, ja. oké. Okay. Ja. Um, nou, ik heb een voorbeeldje meegenomen van hoe, uh, hoe de teken aan ons worden opgestuurd. Dit is uh, een, uh, een toestemmingsformulier voor het onderzoek waarop mensen de thee kunnen plakken... Um. Oh, wat grappig. Dus uh, mensen vullen, vullen dat toestemmingsformulier wat ze kunnen downloaden van uh, tekenraden.nl. Uh, ja. uh, vullen ze in. En daar, daar onderaan komt dan de teken uh, gewoon met een plakbandje op papier geplakt. Ik zal het even, even omschrijven. Het is, het is een A4'tje inderdaad. Met een, nou, zo netjes zo'n overheidslogo erbovenaan. En dan een toestemmingsformulier bij onderzoek naar preventieve antibiotica na een tekenbeet. En dan de gegevens van die personen, naam, adres. En dan inderdaad heel klein rechts onderaan een, een, staat gewoon een vierkantje... en daar staat plak hier uw teek. <laughs> en daar zit een teek geplakt. En daar zit een teek geplakt onder een, uh, onder een plakbandje. En kun je dan zien, uh, Arnold... want je, je, je liet het net al even vallen, nimf want met, met teek hebben we ja. uh, ei, uh, larf, nimf en dan het volwassen mannetje uh, of vrouwtje. En de nimf wat is het dan? Een puberteek? Uh, uh, ja, was, nou, wat voor ja is dat kon, uh, na het larvenstadium. Als de larve bloed heeft gekrat, uh, uh, gekregen, wordt het... Uh, Transformeert het naar de nimf. Een peuter eigenlijk. Um, en daar worden de meeste mensen door gebeten. Want hij is niet zo groot als dat vrouwtje die ook uh, bijt. Um, dus ja. ja. En, en waarom teken. worden de meeste te, uh, mensen door een nimf gebeten? Nou, er zijn er gewoon heel veel van. Vrouwtjes zijn er veel minder. En uh, die zitten gewoon op de plek waar wij ook langskomen. De bosbessen, de, de varens, de, uh, het struikgewas. Ja, en die nimfen willen goede, goede, groeien. Ja. En die hebben bloed nodig. Ja, nee, precies. Um, en, ja, en daar kan je dus uh, helaas uh, ziek van worden... omdat daar in, uh, die Borrelia bacteriën zitten. En nu hebben we voor het eerst op basis van die uh, meldingen van afgelopen jaar... hebben we kunnen vaststellen dat uh, 22% van de teken uh, die mensen gebeten hebben... die hadden dus die Borrelia bacteriën bij zich. 1,5, dat is wel veel. Dat is heel veel. Maar... Ja, en... dat, dat wil niet zeggen dat, ieder, dat alle mensen die door die besmette teken gebeten worden, ziek worden. Uh, van de totale aantallen die gebeten worden, wordt ongeveer 2 à 3% ziek. Dus dat valt... Relatief nog erg mee. Oh, en dan zo. hebben we het over de ziekte van Lyme. Ja. Over de ziekte van Lyme, uh, inclusief het vroege stadium, die rode uh, uitbreidende kring. En hoeveel ja. mensen worden er dan per jaar ziek? Um, per jaar zo'n 20.000 tot 30.000 uh, mensen. Waarvan een paar duizend ook met ernstige so symptomen. De meerderheid uh, met die rode kring op de huid. En als je daar op tijd bij bent met een uh, goede behandeling, dan uh, herstelt het meestal uh, volledig. Niet altijd. Nee. Ja. Uh, maar dat is toch behoorlijk wat, 20.000 30 tot ja. 30.000 mensen ziek. Nou, dat, dat, dat, is, dat is ook de reden waarom we uh, heel erg zwaar inzetten uh, ja, met dit onderzoek. Uh, en daarom zijn we ook blij met al deze meldingen. Want voor, ja, je kan hiermee dus goed vaststellen hoeveel mensen worden nou ziek. En dat blijkt dus nu uh, zo'n 2 tot 3 procent te zijn. Ja. Uh, en daarvan, van die mensen die ziek worden, uh, 20 procent, uh, die krijgen ook weer wat ernstigere klachten. Dus jullie roepen iedereen op die gebed, die een take bij zichzelf aantreft. En dan ben je dus gebeten, want dan zit hij vast. Toch? Ja, om die, ja, om die op te sturen. Iedereen, of een rode cirkel of niet, het of ziek niet of niet, allemaal... Maar wel een, recent, een recente tekenbeet. Dus, dus als je hem inderdaad net uh, hebt ontdekt en van jezelf kan verwijderen... om hem dan meteen te melden en op te sturen. Ja. Maar een belangrijke uitbreiding van het onderzoek wat we uh, vandaag eigenlijk starten... is dat uh, we ook gaan kijken, en dat is met name ook weer onderzoek van het RVM heeft preventief antibiotica uh, gebruikt. Dus als je gebeten bent door een take en dan antibiotica nemen... Ja. Uh, leidt dat dan tot minder uh, uh, ziekte. Kees, <laughs> vertel jij dat dan even. Hoe, hoe gaat het ja. in zijn werk? Nou, het afgelopen jaar hebben we dus dat onderzoek gedaan... Uh, met opsturen en vervolgen of mensen ziek, uh, of mensen ziek worden na die tekenbeet. In het nieuwe jaar uh, willen we de mensen die op dezelfde manier zich aanmelden... Uh, voor de helft indelen in een groep die uh, antibiotica neemt... een eenmalige dosis, net na de tekenbeet... en de andere helft uh, om dat, uh, vragen om dat niet te doen. En dan kijken of in die twee groepen uh, uh, verschillen zijn... in uh, aantal mensen die ziek worden. Ja. Want maar we krijgen vaak de vraag van... Uh, ja, kan je dan niet preventief antibiotica nemen als ik een tekenbeet heb? Maar we weten gewoon nog niet of dat ook echt zinvol is effectief... en of dat opweegt tegen de nadelen van de antibiotica. Ja. Maar daar zou dus ja. misschien uit kunnen rollen... dat iedereen die maar gebeten wordt door een teek ongeacht of hij daarna symptomen krijgt, voortaan antibiotica toegediend krijgt? Als het heel goed zou werken, wellicht, maar... Maar dan heb je eerst... het over een miljoen mensen, toch? Ja, daarom. Dus, dus daarom is het ook heel goed om dat eerst goed te onderzoeken voordat je dat zou doen. Als je dat nu zou doen zonder dat je dat weet, dan, dan heb je een, een enorme toename in antibiotica-consumptie. Ja. Zonder dat je weet of dat wel zin heeft en hoeveel dat oplevert. Ja, en dus... tegen antibiotica ontstaat steeds meer resistentie. Dus we willen eigenlijk zo min mogelijk ja. antibiotica gebruiken. Dus ja. dat, dat is nogal in... Ja, en daarom moet het ook goed in kaart worden gebracht. Hoe, ja. hoe, hoe groot de voordelen zijn en, en of dat uh, opweegt tegen de nadelen van het gebruik van die antibiotica. Ja. Maar het is altijd ook, want dat uh, hebben we nog niet gezegd, het is ook in overleg met de, de huisarts altijd. Uh, en je hoeft niet per se uh, uh, mee te doen. Dus uh, blijf vooral die teken weten melden. Uh, ja. En uh, als je dan ook een take hebt, en die kan je opsturen en je wil meedoen met het onderzoek, dan is er die mogelijkheid. Um, ja, en dan hopen we dus antwoord te kunnen geven op dit soort vragen. Helpt dat nou op deze manier om die ziekte te voorkomen? Want is, is er zijn wel heel erg veel gevallen, ja. uh, mensen die ziek worden per jaar. Oh ja, en het is ook een heel ernstige ziekte, laten we dat vooral ook niet vergeten. Ja, het, kan, het kan heel uh, ernstig zijn. Uh, in de meeste gevallen is het goed te, uh, te verhelpen met, uh, met antibiotica... als je zo'n rode kring hebt bijvoorbeeld. Ja. ja, over die rode kring. Bij, bij veel mensen heerst de gedachte van... Uh, je, je wordt gebeten door een teek, nou, die haal je eraf. Hè, zo te, tegen de links en rechts draaien met zo'n tekentang. Uh, zorgen. Die, uh, nee, nou, nee, je moet toch uh, die, die kaken eruit t, uh, trekken. Nou, het is helemaal nou, afhankelijk uh, van het apparaatje wat je gebruikt. Oh. Als je gewoon een set hebt, dan trek je hem gewoon langzaam aan uh, van je huid af. Of, ja. Niet rechts of links gewoon oh, trekken. Nee. Oh, dat, dat dacht ik dan nog. Ja, Oké, okay, dus langzaam gaan over trekken. Over. En ze, nou, vallen nou, want... bomen, ik ja, ja, ze vallen ook ja. niet uit bomen, waar ik ook nog even gezegd heb. ook niet uit bomen. En daarna uh, hebben veel mensen het idee van, nou, nu moet ik een beetje in de gaten Als ik zo'n rode kring krijg, dan ga ik eens een keer naar de huisarts. En als ik die rode kring niet krijg, dan is er niks aan de hand. Ja. Uh, klopt dat nou? Nou, we hebben gezien in het afgelopen jaar dat echt de meerderheid van de mensen meldt dat ze wel zo'n rode kring hebben gezien, de mensen die ziek zijn geworden. Uh, maar dat er wel een minderheid is die zegt dat ze geen rode kring hebben gezien... en dat ze toch ziek zijn geworden. Dus dat kan wel. Maar het is zo wel, uh, wanneer ga je naar de huisarts? Inderdaad, als je ziekt, uh, verschijnselen krijgt, zo'n rode kring, dan weet je zeker. Dan heb je die Borrelia bacteriën in je lichaam, dan moet je antibiotica krijgen. Mm -hmm. um, als je niet, uh, niet zo'n rode kring krijgt, maar je krijgt wel ja, van die vage krachten, uh, klachten, klachten, gevrichtspijnen, uh, spierpijnen... Uh, en... Um dan is het wel zaak om naar de huisarts te gaan... en te zeggen dat je een teken beter hebt gehad. Ja. Ja. Maar belangrijk is, heel veel mensen zien ook niet dat ze gebeten zijn door een teken. Dus als je in het ja, groen want het bent vooral geweest... Vooral die lampjes die zijn zo klein. Die zijn heel klein. En zeker dat als je wat donker niet. uit hebt, heb je veel sproeten. Echt goed checken. Uh, want dan is die kans op besmetting uh, nog steeds klein. Of heel erg klein. En dat gaan we in, in meer detail bekijken. Ja. Ja. Maar ook vandaag geniet heerlijk van dat bos van die lente. Ja, want laten we dus even nu op die radar uh, uh, uh, kijken. Wat voor tekenen? Want we verwachten dat het vanmiddag echt lekker weer wordt. Ja, maar... Uh, Zeker als je uit de wind staat, is het al lekker. Een ja. beetje zwoelig en uh, vochtig en warm weer. Ideaal tekenweer. Hmm. <laughs> uh, maar dat, zijn, dat is altijd eigenlijk uh, als het uh, warm wordt in Nederland. Maar de afgelopen dagen was het gewoon nog koud... en waren die teken nog uh, niet echt actief. Ja, nu zie je die tekenactiviteitsverwachting heel sterk oplopen... tot en met de zeer hoge categorie al in het zuiden van het land uh, morgen. Ja. Maar raad je nou iedereen aan die maar een simpel boswandelingetje heeft gemaakt... om uh, dan na terugkeer even de ja. op teken te controleren? Ja, doen en vergeet je kinderen ook niet even te checken. Als je de weg oversteekt, dan kijk je ook naar links en naar rechts. Ja. Uh, ja, ik bedoel, dat zijn toch echt andere tijden. Ik bedoel, 20 jaar geleden maalden we daar toch niet om. om nee, maar dag... ik bedoel, de kans is nog steeds klein dat je het oploopt. Drie uh, procent. Ja, het is. Je moet je natuurlijk ook niet vergeten dat als je een tekenbeet hebt, dan is dus uh, 97 tot 98 op de 100 mensen worden gewoon niet ziek. Ja. Het is ook niet uh, verkeerd om dat uh, goed te onthouden. Ja. Dus uh, er is ook geen reden voor paniek. Maar het is wel goed om te kijken of je een tekenbed hebt. Heb je daar nog een hele bijzondere liggen of niet? Dat groene nou, kaartje? dit is misschien een leuk voorbeeld. Dit is een teken die afgelopen week is binnengekomen. Dat is een nymf. Um, en ook in de afgelopen week zijn die beter dus voorgekomen. En dit is een volgezogen nimf. Dus die heeft echt uh, bloed gezogen. Ja. En waar komen de meeste meldingen vandaan? Um, we hebben ze in heel Nederland, uh, uit heel Nederland binnengekregen. En ik zit even... Volgens mij hadden we de meeste meldingen uit... In Drenthe en Drenthe. Groningen. Ja. Uh, als je kijkt per 100.000 mensen. Dus okay. uh, daar waren de meeste tekenen. Ja. Maar kan het ook betekenen dat ze daar het beste opletten, de mensen, na een wandeling? Of zullen daar ja, wel het komt, de meeste Wij smaken, de, de, dat smaken dat gewoon het lekkerst mee nou in Groningen. Uh, ja. dat, dat zou goed kunnen. Maar het <laughs> komt wel overeen met ook de, de, de plaats waar de meeste ziekte van Lyme uh, wordt gemeld in Nederland. Mm. Oké. Okay. Goed, uh, Arnold van Vliet van uh, Wageningen Universiteit en uh, Kees van den Wijngaard van het RIVM. Heel hartelijk bedankt. Meer informatie over de tekenrader op onze site vroegevogels.vara.nl. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Nitras Dance van de Noorse componist Edvard Hagerup, hoorde u? Oh nee, Edvard Hagerup Griek, is dat zo? Edvard Hagerup Griek? Ja, ja, van Griek. Goh, Een stukje van Griek. Nou, nou. Um, zo even melden. Uh... Karsveling nog dat hij had de alle vlinders, de nachtvlinders in de vlinderval bekeken. Het waren 21 vlinders en oh, uh, vijf soorten. Dat en dat blijft een... u vooral uw stem uitbrengen op um, de grote vlinderverkiezing op onze website? Nou, want ik heb ook nog even een smsje van Koos Dijksterhuis. die is hier in het Nadermeer gaan rondwandelen uh, en die heeft nog een, een paardje purperrijgers gezien bij het een fietis, een zwartkop en een matkop. Dus ja, er Zit hier genoeg. Lente. Dit is het Vroeggevogens nieuwsoverzicht. Het het krimpen van de gletsjers rond de Zuidpool is niet alleen slecht nieuws. De Adelie-pinguins op het eiland Beaufort in de Rosszee blijken te profiteren van het terugtrekkende ijs. Dat schrijven Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse biologen... in het online tijdschrift Plus ONE. De Adelie-pinguin broedt alleen op sneeuw- en ijsvrije stukken. Met het krimpen van het ijs is hun aantal op het eiland... de afgelopen 30 jaar dan ook bijna verdubbeld... van 34 naar, naar 64.000 paardjes. Ook hun voedsel, kril, is door de op Toegenomen. Natuurlijk zijn er veel andere vogels die niet profiteren van de opwarming. Zo nemen de aantallen van de spectaculaire keizerspinguins de laatste jaren alleen maar af. Dieren in het nieuws. Nog meer dieren in het nieuws. De zwaarste trekvogel ter wereld, de Grote Trap, blijkt tijdens zijn trek van 2000 kilometer uitzonderlijk veel tussenstops te maken. De grote trap is een vogel van 10 tot 16 kilo. Hij leeft in Mongolië en in de winter trekt hij naar China. En het onderzoek met gezenderde vogels blijkt dat ze veel meer pauzeren dan dat ze vliegen. En dat is bijzonder, want de meeste trekvogels die vliegen non-stop vele honderden kilometers per dag. Het onderzoek wordt beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Avian Biology. Bedreigde natuur. De protesten tegen het oplaten van 150.000 heliumballonnen... bij de troonswisseling nemen gestaag toe. Kort nadat burgemeester Van der Laan dit plan bekendmaakte... trok de Amsterdamse Partij voor de Dieren aan de bel. De ballonnen en dan vooral die plastic touwtjes die er aan zitten... die zijn schadelijk voor zeedieren en vogels... die het voor voedsel aanzien of er verstrikt in raken... Het zou weliswaar om biologisch afbreekbaar materiaal gaan. Maar dan nog duurt het jaren voordat die ballonnen zijn afgebroken. Vroeger volgens besteden in februari al aandacht aan dit opzettelijk verspreiden van zwerfafval. Maar inmiddels zijn zo ongeveer alle natuur-, milieu- en dierenorganisaties in het geweer gekomen tegen het ballonnenplan. Wat zou onze beschermer van het water, Willem-Alexander, hiervan vinden? We gaan hem bellen. Een ontdekking. We weten het nu zeker. Planten kunnen voelen door aan elkaar te... Door elkaar aan te raken weten planten of ze sneller moeten groeien om toch voldoende licht te kunnen opvangen. Tot nu toe werd gedacht dat planten elkaar alleen konden zien via reflectie van licht op de bladeren. Bovendien stoten planten die dicht bij elkaar staan minder geurstoffen uit. Wat weer invloed heeft op de aanvallen van rupsen bijvoorbeeld. Die kunnen dan geen onderscheid meer maken tussen wel en nog niet aangevreten planten. Wat interessant is voor de landbouw. Wouter Kergen van de Universiteit Utrecht onderzocht het gedrag van de zandraket en gaat morgen zijn proefschrift verdedigen. Hoe gaat dat voelen nou in zijn werk, Wouter? Dat gaat eigenlijk als volgt. Op het moment dat planten dicht bij elkaar staan, dan groeien ze naar elkaar toe. Tenminste, de planten worden gewoon groter en op een gegeven moment komen twee planten elkaar tegen. Die raken elkaar aan. En dat aanraken, dat kunnen ze van elkaar merken. Normaal liggen de bladeren van het plat op de grond. En op het moment dat uh, zo'n blad, een ander blad raakt, dan uh, gaat het blad omhoog staan. Tussen de 6 en de 24 uur duurt dat om om echt een goede reactie op uh, aanraken en bladeren te krijgen. Oké, okay, en betekent het nou ook dat planten bijvoorbeeld pijn kunnen voelen? Nee, dat, uh, dat betekent dit niet. En ik denk ook niet dat dit uh, voelen op een vergelijkbare manier is zoals wij mensen doen. Want mensen hebben een centraal zenuwstelsel... waarmee ze ook dingen die ze waarnemen kunnen ervaren. En dat hebben planten niet. Planten merken alleen op dat er een andere plant groeit. En daar reageren ze op. En planten ervaren geen emoties en dus ook geen pijn. Gret. Bijen van onze huisimker, Pim Lemmers, zoomen vanaf morgen rond op het Binnenhof in Den Haag. De Tweede Kamer krijgt zijn eigen volk. Klinkt een beetje als een plan van de PVV. De kas met meer dan 7000 bijen komt te staan in de binnentuin. Ja, het is een initiatief van de PVV, PVV-kamerlid Dion Graus. De Tweede Kamer vond het unaniem een goed plan. De bijen passen bij het duurzaamheidsbeleid van de Kamer. Over een paar maanden is er dus voor het eerst parlementaire honing te proeven. Mm. Beestachtig. Het college voor de toelating voor bestrijdingsmiddelen, het CTGB in Wageningen, moet per direct het gebruik van imidacloprid verbieden. Dat vindt de Stichting Natuur en Milieu naar het lezen van de dossiers die bij de registratie van het middel horen. Natuur en Milieu kreeg bij hoge uitzondering toestemming van fabrikant Bayer... om in een afgesloten leeszaaltje de registratiedossiers in te zien. Na lezing concludeert Natuur en Milieu dat Bayer bij de registratie van imidacloprid... gebruik heeft gemaakt van onderzoek met een extra sterke bijensoort. Bovendien hebben ze alleen naar de korte termijnsterfte gekeken... en bijvoorbeeld niet naar desoriëntatie als gevolg van het gebruik van dit gif. Goed nieuws. Staatssecretaris van Natuur Sharon Dijsma maakte bekend dat op de langste dag, 22 juni, dit jaar het project 24 uur natuur gaat plaatsvinden. Twee weken geleden lichten ze in vroege volgens al een tipje van de sluier op, maar nu is er wat meer bekend midzomernacht begint hij. En het is letterlijk 24 uur. Met nachtwandelingen van staatsbosbeheer. Allerlei activiteiten van natuurmonumenten en alle anderen aan de slag gaan. En ook een natuurtop beleggen om te praten over toekomstig beleid. Het gaat niet alleen maar om de deskundigen? Nee, ik heb uh, net bij de voorjaarsbijeenkomst uh, van natuurmonumenten gezegd het gaat niet alleen om de bobo's. En dan begrijpen de mensen wel wat ik bedoel. En wat is de bedoeling van die natuurtop en van die 24 uur? De bedoeling is dat we Mensen laten zien dat je van de natuur kunt genieten. Dat er heel veel nog te doen is in Nederland. En eh, de bedoeling is ook dat we daar samen met elkaar ook gewoon praten over hoe we dat in de toekomst gaan aanpakken. Maar stel nou dat eruit komt, ik noem maar wat, dat de meeste mensen tegen de jacht zijn... Betekent dat dan dat de politiek gaat beslissen, oké, okay, de meerderheid heeft gesproken? Nee, zo gaat het denk ik niet, want uiteindelijk heeft de politiek natuurlijk altijd een eigen afweging ook te maken. Ja. Maar ik denk dat zo'n dag wel heel belangrijk kan zijn, ook in uh, ja, het, uh, het, het voelen hoe dingen leven, absoluut. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Pianist Jordi Massot speelde het stuk getiteld De Twee Musketeers. En nou dan vroegen wij ons af wat die derde musketier is. Maar dat mysterie is ook opgelost, want het stuk heet En Vakans. Sinds een paar jaar kennen we het begrip koeiendans. De eerste dag dat de koeien en kalveren na de winter weer de wei mogen. En dat levert veel vrolijkheid op voor de dieren. Maar zeker ook voor de mensen die komen kijken naar die rennende en springende en dansende dieren. En nu komt er een nieuwe dans... Komend weekend laten drie biologische boeren hun geiten dansen. Joost Huizing is voor een voorproefje naar Amsterdam gegaan. In het Amsterdamse bos heb je de Riedammerhoeven. En daar zijn, naast de 120 geiten, die gaan dansen... Mirjam van Bree van Bionext, Sjoerd van der Wouw van Wakkerdier... en geitenboer Willem Dam. Wat ik nou zo jammer vind, ik hoor wel kinderen daar... en ik hoor af en toe die kippen, maar ik hoor geen geiten. Ja, ze zijn in rust... Vanmorgen om alle zes hebben we ze gemolken en dan zijn ze heel actief. Nu zijn ze echt in rust en liggen allemaal te herkouwen. Maar dat is zo meteen afgelopen, want ze moeten naar buiten. We gaan de geitendans doen. Ja. Het koeiendans gebeurt al veel vaker. En... Dat is in het ja. voorjaar als ze voor het eerst naar buiten mogen. Ja, maar juist omdat in de geitenwereld alleen de biologische geiten naar buiten gaan, hebben Bionext en de groene geit, de vereniging van biologische geithouders in Nederland bedacht. Nou, dan gaan we ook geitendansen organiseren. Het is nu een beetje grijzig, maar de temperatuur is in vergelijking met de afgelopen maanden zo fantastisch. Ze moeten er zin in hebben. Okay. De geiten dan. De staldeur gaat open. Ja, meis, kom dan. Hé, hey, hey, hey. kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Nou, ze zijn wel nieuwsgierig. Kom dan, jongens. Kom aan. Eén mooie witte optocht van biologische geiten. En nog een paar kippen erachteraan. En een lammetje.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 Bij koeien is daar heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, die hebben veel betere, gezondere klauwen. krijgen veel minder last van uierontsteking, betere vruchtbaarheid. Allemaal als ze, als ze lekker de wei in kunnen. Bij geiten is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar je kunt wel vanuit gaan dat het ook voor een geit heel belangrijk is. Dat je gewoon af en toe lekker de wei kan lopen. Het is een graasdier, hè? Dus, uh... ja, ja, je kan dat ook zien aan de dieren. Ja. Als ze eenmaal een maand buiten hebben gelopen, dan glimmen ze tegen je op. En dat uh, zie je, je gewoon in de vacht. En, uh... Maar hier gaan door. ze, als het mooi weer is, het hele jaar door naar buiten. Ja, In de winter willen ze echt niet naar buiten. Nee? Nee. Net zoals nu eigenlijk, want volgens mij zijn de meeste weer naar binnen toe. Ja, het moet mooi weer zijn. Het is niet warm genoeg? Het is, nou ja, ze zijn er nu ook nog niet gewend, maar er staat ook geen gras. Nee, dat het is het is... probleem. Ze moeten wel wat te halen ja. hebben. Maar staat er op 21 april al wel gras? Als het nu uh, de voorspelling is dat ja. het mooi weer wordt... en als het een beetje warm wordt, dan gaat het echt groeien als ik naar dat gras. Dus dan staat dat 21. Dus het is het super leuk voor die geiten om naar buiten ja. te gaan. Als het mooi weer is, hè? Zondag 21 april, de geitendans...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 Die heeft afgelammerd. Nou ja, die was wat kouder en dan trekken we ze altijd een, een truitje aan. Dat werkt altijd zo goed. Dus, uh... Jullie hebben hier in het Amsterdamse bos heel veel bezoek van mensen die lekker geitenkaas of geitenmelk of geitenijs komen halen. Maar ook heel veel scholen. Ja, ik denk dat we meer dan 100 scholen per jaar trekken. Kinderen krijgen hier een praktijkles. Dan mogen ze geitenborstelen opstrooien, geitmelken, lammetjes voeren, eitjes rapen. En ze vinden het een beetje spannend en ze hebben niet zo'n honger. Maar dat lammetje, dat is ook wel heel aandoenlijk. snoepig, hè? Kom maar, even omlopen. Je hoort wel eens dat kinderen tegenwoordig niet eens meer weten... Even stil, zijn jij. Je hoort wel eens dat kinderen tegenwoordig helemaal niet meer weten... dat melk van een koe of van een geit afkomstig is. Nou, laatst was ik aan het melken. En toen dacht een jongetje dat ik hem... Uh, dan sluit je de melkstel aan met slangen. Dat ik ze aan vol tanken was met melk. Dus... Uh...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 Maar de Aldi-kaas komt helemaal niet van een geit die ooit buiten is geweest. Ze hebben al een leven binnen gestaan. Gewoon in de ouderwetse bio-industrie. Soms in stallen waar meerdere duizenden geiten ja. bij elkaar staan. Dat is ook echt een beetje aan het industrialiseren helaas. Maar ze moeten in ieder geval consumenten niet misleiden. Dus ze moeten geen plaats laten zien bij gangbare kaas van geiten in de wei. We hebben dus een zaak aangespannen bij de reclamecodecommissie. En Aldi heeft eigenlijk al, al gelijk gezegd van... Ja, jullie hebben gelijk, we halen dat uh, plaatje eraf. en we gaan Ja, door... dan halen we het plaatje eraf. Geeft die geiten een beter leven? Ja, dat hadden we natuurlijk liever gezien. Maar uh, ja, dan krijg je natuurlijk uh, de aldis in deze wereld die zeggen... dat is onhaalbaar hoor. Dat is ja, uh, te duur. Weer. We moeten biologische kaas kopen en dan ja. uh, bereiken is, we dat automatisch. Is dat nou zo heel veel duurder? Het is wel duurder, maar dat, uh, als je wilt betalen voor het welzijn van een geit... de uh, meeste mensen hebben het er wel voor over. En het smaakt ook lekkerder. Maar is het dan twee keer zo duur als gangbare kaas? Uh, ik denk 20%. 20-30 procent duurder. Ja. Dat is niet duur, hè? dat is niet duur. Eigenlijk gangbare kazen eigenlijk te goedkoop. Hè? Dat, dat, dat bereik je door uh, soms duizenden geiten in één stal te stoppen. En zo krijg je het zo goedkoop, dat is gewoon te goedkoop. En uh, Zo'n geit werkt de hele dag om melk te maken. Dan maak je geitenkaas, want dat mag best wat kosten. Dan mag best een leuk uurloon tegenover staan voor die geit. Ja, voor die boer en voor die geit, ja. mag best. Op hoeveel plaatsen gaan de geiten dansen?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 En ja, het scheelt ons ook heel veel werk. Ja, je hoeft al die poep niet op te ruimen. Je hoeft de poep niet op te ruimen, je hoeft veel minder op te strooien. Het blijft allemaal veel schoner. Allemaal blije geiten en blije boeren. Absoluut. Absoluut. Op onze website is alle informatie over de geitendans volgend weekend de volgend weekend te vinden. Informatie is nu al te vinden natuurlijk. Voegevogels.vara.nl. Ja, en dan uh, gaan we naar... Een stukje muziek wou ik daarna gaan, uh, gaan zeggen, maar daar ga ik iets over vertellen. Namelijk vrijdag aanstaande is er in Eindhoven een heel speciaal optreden... van een aantal Nederlandse zangers en muzici die over natuur zingen. Uh, onder andere Gerard van Maas-Akkers, André Manuel, uh, Frans Pollox. En al die artiesten met hun natuurnummers zijn terug te vinden op de cd Mijn Natuur. Waarvan de opbrengst te, goed komt, te goede komt aan het werk van natuurmonumenten. Voor die bijzondere avond, vrijdag, is het muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Um, dan verloten we twee kaartjes. Uh, kijk op onze website vroegevolgens.vara.nl hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen. En dan verloten we ook nog vijf exemplaren van de cd Mijn Natuur. Nou, om vast een beetje in de stemming te komen, een loflied op de Mokerhei nu. Natuurlijk ook van die cd. En de zanger en componist kunt u ook vrijdag live gaan horen en zien. Uh, moeten we even kijken hoe u uw kans kunt maken op die kaartjes. Hier is Erik van Dijsseldonk. Tussen Groesbeek en de Maasvallei De heuvels bloeien de paasen hei Big T-O Zo staat Erik van Dijsseldonk op de CD Mijn Natuur. En dat lied zingt hij uiteraard ook vrijdagavond live in Eindhoven. En daar treden ook op Geers van Maas akkers, Ger Gerreijnders, André Manuel, Frans Pollux, Ja, die is ook goed. Uh, wie kan zo maken? Op uh, kaarten of de CD, ga naar voervogels.nl. Ja, de natuur vormt natuurlijk uh, een inspiratiebron voor muzikanten. Maar planten en insecten zijn ook een geweldige inspiratiebron voor nieuwe technologie. En iemand die daarover kan meepraten is Bob Ursem, bioloog en wetenschappelijk directeur van de botanische tuin van de TU Delft. Hij heeft maar liefst veertien octrooien op zijn naam staan uh, van deze op de natuur geïnspireerde uitvindingen. En hij is hier, Bob Ursem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, de natuur. Is de natuur eigenlijk niet gewoon de, de beste architect die er bestaat? Ja, eigenlijk moeten we dan al terug naar Leonardo da Vinci... die dat ook al vond en ook daaruit ontleende. En ik denk dat het nog steeds het geval is. Ik denk dat we ook in de toekomst gaan... Uh, als je gaat kijken van wat mogelijkheden zijn... de natuur altijd een inspiratiebron kan blijven... voor de meest bizarre technologieën die je kan bedenken. En, en het is nog lang niet uitgewerkt, zeg maar. Het is zo gigaveel gewoon. Ja, want de natuur evolueert natuurlijk ook. Dus dat, daar leer je ook weer van. Ja, maar ook de concepten uit de natuur zijn zo beproefd door de tijd... Evolutie door de tijd heen, dat je het eigenlijk bijna altijd uh, ongelooflijk goed kan toepassen. Ja. Noemt u eens een, een voorbeeld dan? Nou, als een voorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel concepten bedenken. Ik denk even als je naar biomimicry gaat kijken uh, als voorbeeld, dan dan kijk je dus dan naar moet je even zeggen, snel zeggen wat dat is? Ja. Nou, biomimicry is eigenlijk als je dus de vorm en de functie van de natuur direct vertaalt in een, in een product. Neem bijvoorbeeld maar Geim, de Nobelprijswinnaar die dus de gecko tape uitvond, uitvond, dus op de voedselstoltes van de gecko dat produceerde, dus exact kopiëren. Of uh, Willem Bartlot vanuit Duitsland die dus de lotuswas gebruikt en de structuur van de lotuswas gebruikte... om juist een waterafstotend en daardoor vuilafstotend effect te maken. En daardoor kon je dus coating op ramen doen, dat de ramen zelf reinigen. Ja. ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat, dat, dat, dat spinrag, uh, de, de kracht daarvan ook gebruikt wordt in kogelvrije vesten. Ja, en, uh, dat klopt. Ja. Uh, spinrag is beta keratine en beta keratine is de sterkste draad die er bestaat. Die is technologisch niet zo te versterken, dus dat is waanzinnig. Dus ja. dat is biomimicrie? Dat is biomimicrie, exact kopiëren van de natuur. Wat ik dus graag wil zien is bio geïnspireerd leren. Dat wil zeggen dat je concepten uit de natuur haalt en die vertaalt in de technologie. Ja, want wat, wat bij u eigenlijk gebeurt... dus als u iets opmerkelijks of iets bijzonders in de natuur ziet... dan bent u een soort Willy wortel en dan krijgt u zo'n lampje boven uw hoofd... en denkt u, vrek! Ja, het is een bijna soort aha-elepnis, kan je bij ons zeggen. Maar zo gebeurt het dan ook. Uh, een prachtig voorbeeld daarvan is... Uh, ik liep in de duinen, ik zag duindoorns... En ik... Liep dan gewoon doorheen. En op een gegeven moment zag ik wind van het land, of van zee, landinwaarts gaan. En dus normaal gesproken, in wind kan je, als je heel goed de zon dicht kijkt, zie je daar kleine grinstingen, kleine deeltjes. En zo zag ik ook fijnstof, dus eigenlijk in feite grof fijnstof. Dat wil zeggen zout, zand en biodeeltjes. In de lucht grinsteren. En die gingen gewoon landinwaarts. Mm -hmm. En wat gebeurde er? Vlak boven die groepjes, of bosjes, duindorens, dan ging dat hele stof omhoog. En dan ging het op een hoger niveau door landinwaarts. En dat is bizar. Want als je iets beetpakt en je laat het los... dan is er zwaartekracht onderhevig. Dus dat betekent dat het altijd naar de aarde trekt. Ja, dus en nu stoot er soort... het af statische elektriciteit of zo Dat was dan de vervolg. Als je dan gaat kijken naar verklaringen, dan zeg je, hoe kan dat nou? En dan ga je kijken naar wrijving in de lucht. En dat betekent wrijving dat de deeltjes negatief opgeladen worden. En de planten zijn geworteld in de grond. Dus per definitie ook negatief geladen. En twee gelijke ladingen stoten elkaar af. Dus de elektrische kracht is groter dan de zwaartekracht. En daar de constantie lift. En toen u dat zag en daarna bestudeerde, dacht u, dat heeft die natuur verrekte mooi uh, uh, gedaan. Ja, uh, ja, wat, wat is er eigenlijk verrekte dat mooi het, aan? Dat, nou, dat verrekte die deeltjes omhoog de gaan daar? Ja, ja, is natuurverschijnsel Er, is er gebeurt mooi. iets. Ja. En wat kunt u daar dan mee? Ja, nou, dan, best dan best... ga je het ja. gaan vertalen. En dan kom je eigenlijk tot uh, dingen van... stel dat je dat om kan draaien. Dat je een positieve lading kan geven aan een deeltje. Dat betekent dat hij naar de aarde toe trekt. En dat hebben we dus geprobeerd. En dat hebben we ook gedaan. En op een gegeven moment kon ik zelfs in de lucht... een klein wolletje laten dansen. Dus precies in de richting willen bepalen waar het heen moest. Zelfs zodanig dat ik het kon sturen... dat ik alle deeltjes kon invangen op één plek. En dat betekent gestuurd door middel van een eigen opgewekte kracht. Maar dat betekent dat u dus fijnstof kunt wegvangen, zuigen? Ja, nou, fijnstof en zelfs ook ultrafijnstof. En daar praten we echt over 10 nanometer. Dus dat is piep, piep klein. Ja. Dat is de ondergrens. Maar is het dan een soort magneet... Nou, het is niet een magneet. Wat je dus doet, eigenlijk, het wordt wel eens getaald als magneet, maar het is een verkeerd woord. Mm -hmm. Wat je dus doet, eigenlijk, is uh, een enorme hoeveelheid lading op die deeltjes op afstand bombarderen. Dat wil zeggen, dus je neemt een draad of een punt en vandaar zit je een hoge voltage op, een grote spanning. Dus echt, over, praat je over kilovolts, dus duizenden volts. Mm -hmm. Maar de stroomsterkte is verschrikkelijk klein, die is microampère, dus een duizendste van milliampère. Dus een duizendste van. En is dus piepklein. Dus vermogen is nul. Maar het is bijna statische elektriciteit. En wat gebeurt er dan? Elektronen komen van die draad. Die bombarderen die deeltjes in de lucht. En vanaf 10 nanometer kan die, de, die bombardering, het elektron... zodanig schieten dat het deeltje zelf positief wordt. En dat die als het ware dus... Een deeltje afschiet. En wordt dat dan nu al gebruikt ergens om fijnstof Jazeker. weg te ja, ja, vangen? Ja, er zijn voorbeelden van stallen die uh, al in de toepassing zijn. waarbij we dus een uh, durven en ondergrens hebben van 99,9% van de fijnstof dat we echt afvangen. Stallen, zegt u? Dus in stallen, ja, waar varkens en kippen ja. leven, ja. Daar wordt het toegepast? Bijvoorbeeld, ja, als een van de voorbeelden. Maar ook langs wegen kan je dat toepassen. Ja, dat... Ook in, in een ziekenhuis, het, anywhere. Ja. Ja. Uh, nog even een andere ontdekking. U, u was tijdens een, uh, een wintersportvakantie. In, in, op, in Zwitserland. Ja. En toen kwam je iets tegen met uh, bergdennen. Ja, dat is iets grappigs. Je, je staat nooit stil. Hè. Dus op een gegeven moment ben je op vakantie... en dan zie je dan die kleine dennetjes. Die iedereen kent het wel, dat dan de sneeuwgrond... van die kromme kleine boompjes, dat zijn bergdennen. En die groeien dus op extreme plekken. En daar waar de sneeuw niet bedekt was... was over de planten heen, maar wel eromheen... krijg je dat die sneeuw dus eigenlijk een reflector is... En daardoor in die reflectie krijg je dat er heel veel UV-licht op die planten komt. Ja. En de planten zelf zijn ook niet bedekt. En wat mij opviel, was dat die naalden heel erg groen zijn. Hele dunne waslaag hebben. En wat ik natuurlijk hoop, is dat er een ander mechanisme is... dan wat er standaard in de natuur is. Want in de natuur is het zo dat planten die onder zulke omstandigheden staan... die hebben een dikke waslaag. Als het ware een soort extreme, noem het maar zonnebrandcreme... dan in de waslaag voor de planten, die factor, stofjes in, ja. die dat gewoon omzetten... En het, hoe doen ze dat? Meestal hebben de planten een cyclische verbinding met een metaal. En die metaal wordt afgesplitst, net zoals bij ons zonnebrandklemmen werkt, tot het alle metaal afgesplitst. En dan werkt het niet meer, moet je opnieuw insmeren. En deze plant, die had dat allemaal niet. Die had een stofje in zich die de zonlicht, het UV-licht, zeg het maar, deel van het zonlicht, kon omzetten naar blauw licht. En blauw licht wat hij ook nog kon gebruiken voor zijn eigen energiesysteem. En dat is natuurlijk fantastisch. En is het u al gelukt dan om dat te gebruiken of toe te passen in... Iets. Nou, we hebben het, uh, we hebben het met, uh, zeg maar, uit, uit die plant weten te halen en aangetoond dat het toepasbaar is. Nou, en dan ga je vervolgens kijken hoe kan je dat nou maken. Nou, dan probeer je dat eerst chemisch te maken. Nou, dat blijkt dus niet te kunnen. Dus dan moet je terug naar de biologie. Ja. En dan ga je met de biologische weg. In dit geval dus uh, eigenlijk met DNA inpassen van, uh, in, in, uh, in eigen gistcellen. Dan zo willen we het gaan bereiken. willen We die stof gaan maken. En dat betekent dat je, als je het gaat toepassen... ja, dat is gigantisch groot. Je kan je zonnepanelen langer laten bestaan. Uh, je asfalt, dus de belangrijkste betume uh, ver, ver, veroudering gebeurt... door middel van UV-licht, die kan je dan stoppen. Dus Lekker. de wegen gaan langer mee. Ja. En zo kan je heel veel toepassingen ja. bedenken. Z zijn um, uh, alle antwoorden op de vragen die wij nu hebben... en de problemen waar wij in ge mee geconfronteerd worden... in onze moderne mm -hmm. maatschappij, denk aan afval, energie, te hoort, noem maar op... liggen alle antwoorden in de, in de natuur? Nou, misschien niet alle antwoorden, maar we kunnen wel heel veel uit de natuur leren... en hele slimme toepassingen bedenken. Ja, dat, dat zeker. En ja. Ik denk dat op heel veel vlakken dus het rol speelt. Zijn er ook uitvindingen uit de natuur die maar beter niet waren ontdekt eigenlijk? Ja, nou, dat is altijd lastig om dus aan te geven. Want kijk, als je dus, een, uh, noem maar uit, dit UV-systeem bijvoorbeeld nu... Uh, of nee, een LED-systeem, wat ik nou ontwikkeld heb... van hoe moeten planten groeien onder welk licht? Nou, dan zag ik dus al die kassen wit licht uitstralen. Ik denk dit is verkeerd. Dat, die planten die hebben een hele andere energiepiek. Voor ons is dat uh, zichtbaar, maar voor de planten is het nog steeds duisternis. En dan zeg ik, waarom ga je niet precies die die frequenties van... of van golflengtes van... Uh, uh, ...plantenlicht aanbrengen... ...zodat de planten echt optimaal kunnen groeien. Dus rood of ja. blauw mengen. Ja. En dan krijg je een roze licht met een LED-technologie. Dat gebeurt nu, hè? In ja, katse, dat in ja dit is gezien. allemaal ja, uitgevoerd. Ja, uitvinding daarin uitgevoerd. Ja. Nou, en wat grappig is... Wat is dan de keerzijde? Dat de, de wietkwekerijen, die ja, hebben nu natuurlijk. een ongelooflijke, makkelijke <laughs> energiebron. Die kunnen in duister, in acht lagen dik telen. En dat is het nadeel. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Dat kan gebeuren. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. denk je had ik maar uitgevonden of niet uitgevonden? Ik denk voor de, voor de tuinbouw en voor de landbouw. Ongelooflijk belangrijk. Maar ook voor de andere kant zit er al een keerzijde aan. Ja. Wat voor verwachtingen heeft u? Wat, wat, wat staat er op stapel? Nou, er zijn verschillende dingen op stapel. Ik heb in 2011 dus uh, heb ik een, uh, een prachtig mooi laureaat gewonnen van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen. Dat zijn alle hoogleraren in Nederland samen. En dat is gewonnen eigenlijk op een prachtige mooie vinding uh, op kristalgestuurde bewegingen bij, uh, bij planten. En, uh, en dat kan voor ons een ongelooflijke technologie betekenen. Dat je op verschil van luchtvochtigheid kan bewegen. En dat is een nieuwe manier van denken. Maar ook een nieuwe manier van energie winnen. Maar of, of ja, ja. dat, dat zou dat dus in, de, in de voertuigenbusiness eventueel een doorbraak kunnen zijn begrijpen? Nou, ik denk een energiewinning vooral. Ja. ze verschil van luchtvochtigheid. Nederland is een, een vochtig landje. Het is ook gauw droog en gauw vochtig. Dus je, daarin kan je dus heel wat bijzondere dingen uithalen. Maar ook medisch kan je toepassing denken. Of een telefoon die je straks met je adem op kan nemen. zulke soort gekke dingen kan je als toepassing bedenken. Wordt het, nog, wordt het nog onderschat, de kracht van de natuur? En wat wij van, van de natuur kunnen leren? Ik denk leren? dat wij nog niet eens beseffen... hoe ongelooflijk waardevol de natuur geïnspireerd leren kan zijn... voor onze technologische ontwikkelingen. Vooral de duurzame technologische ontwikkeling. Ja, ja. Ik, zei, ik, zag, ik zag een filmpje op internet met een van uw ik geloof Amerikaanse collega's. Die zeggen, van, ja, wij zoeken natuurlijk naar een manier om, om duurzaam te leven. En duurzaam... Ja, de aarde doet dat natuurlijk al miljarden jaren. Zelf. Dat is een geweldige en, voorbeeld. Exact. Nou, en ik denk dat de natuur als... kan het. Ja, maar ik denk ja. dat wij het ook, als wij op die manier leven... kunnen we ook een duurzame samenleving maken. Bob Ursum, uitvinder, bioloog en wetenschappelijk directeur... van de Botanische Tuin in Delft. Dankjewel. Graag Aan het eind van deze uitzending, op oh, venolijn. De eerste lingen van deze week. Daar is hij nog even naar de venolijn. U kent het nummer 338. Later weer de dus in de beeld. 10 april fietste ik langs de provinciale weg van Bunuk naar Oudijk. en daar zag ik een heel plakkaat kleine plantjes de vroegeling. Dit jaar wel erg laat, want ik heb andere jaren dit plantje meestal in februari. ...waargenomen. En dit plantje komt alleen voor op heel schrale grond, zoals langs deze weg. Vraten we die broers hmm. met de vroegeling. Um, wordt het het Ikerisblauwtje, de gehakkelde Aurelia of het rood weeskind? De grote vroege vogels vlinderverkiezing staat nog online. Stemmen kan nog heel even. En op 28 april maken we bekend wat de mooiste vlinder van Nederland is. Ga naar vroegevogels.vara.nl ja, en u kunt nog foto's insturen ook via onze website. Uh, de fotowedstrijd is nog gaande met het thema interactie. Uh, ik geloof dat er al iets van 500 inzendingen zijn geweest. Op de site staan al echt gaaf foto's te zien. Uh, botsende vuuten heb ik gezien, kroelende lammetjes, parende kikkers. Uh, Aanstaande dinsdag zijn we er weer op Vroege Vogels TV. Daarin slomen slakken en stengelloze sleutelbloemen. Nou ja, zo sloom zijn die slakken eigenlijk ook weer niet. Want nee. de tuinslak blijkt zich, blijkt zich in korte tijd heel snel te hebben geëvalueerd. Hij past de kleur van zijn huisje aan, aan de omgeving. Opmerkelijk onderzoek. Dinsdag, tien voor half acht op Nederland 2. Ja, heel grappig. Dus als ze dan in het bos zitten, dan zijn ze een beetje donkerroze. En als ze in de berm zitten, dan zijn ze geel. Daar zou Bob van Ursemissen wat mee moeten doen, denk ik. Je ziet het dinsdag. En zo direct OVT.